1 uur. Het NOS-journaal. Lieserl Thomassen. Goedemiddag. Dodental Oekraïnse mijnramp verder gestegen. Lijk in Amsterdams riool en Nederlands succes op WK zwemmen. Het weer bewolkt, overwegend droog. Er staat een frisse Noordwestenwind en de maximum temperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. Ook morgen bewolkt, wordt dan 20 graden. Vanaf maandag weer zon en dan stijgt de temperatuur naar zomerse waarden. Zometeen de mijnramp in Oekraïne. Uh, we gaan eerst naar het WK Zwemmen. Daar is de halve finale bezig uh, op de 50 meter vrij van de dames. Bob van der Tak. Ja, met in het water voor Nederland Ranomi Kromo Jojo. En die is bezig aan een goede race. Ze ligt aan de leiding. Nog een meter of 10, 15 tot aan de finish. Ranomi Kromo Jojo gaat als eerste aantikken. En dat doet ze in een tijd van 24, 56. En dat is een uitstekende tijd. Twee tienden maar boven haar persoonlijk record... En uh, Het mag dan de eerste halve finale zijn op deze 50 meter vrije slag. Ik moet me al sterk vergissen als uh, dit niet genoeg zou zijn om de finale te bereiken. Dat uh, zal geen enkel probleem zijn met deze tijd. Een uh, prima optreden van Kromo Widjojo die gisteren brons pakte op uh, de 100 meter vrije slag. En nu de goede lijn dus voortzet, 24-56. Laten we er maar vanuit gaan dat Kromo Jojo de finale haalt. Zometeen mag Marleen Veldhuis gaan proberen in de tweede halve finale om hetzelfde te doen. En dan komen we nog even bij jou terug, Bob van der Tak. Een slecht weekend voor mijnwerkers in Oekraïne. Bij twee mijnrampen vielen zeker 25 doden. Correspondent Geert Groot Koertkamp. Geert, is al bekend hoe die ongelukken konden ontstaan? Ja, het zijn twee hele verschillende ongelukken. De eerste, uh, dat was waar we het eerst van hoorden gisteren... Uh, dat was een gasexplosie in een mijn in de provincie Lugansk... op 900 meter diepte. Daar is methaangas vrijgekomen, dat is uh, geëxplodeerd. De gang is toen ingestort, waar 28 mensen werkten. Uh, nou, uh, een aantal van die mensen uh, was meteen al uh, dood. 18 mensen zijn inmiddels uh, als dood opgegeven. Maar er zijn nog steeds acht vermisten daar. En er was een ander ongeluk uh, in dezelfde regio, in het stadje Mak. Kievka, ook in het oosten van Oekraïne. En daar was een, uh, ja, een, een liftconstructie uh, ingestort. Dat is een, een constructie van 65 meter hoog... waarmee mannen en uh, personeel en, uh, en, en materieel naar beneden en naar boven worden gehaald. Uh, nou, bij dat instorten zijn uh, zeven mensen omgekomen. Nog eens vier gewond en er zijn nog steeds vier vermist. En de hoop dat uh, van die vermisten in beide gevallen nog mensen in leven zijn... die is niet zo heel groot. Kan daar wel naar gezocht worden? Is dat niet te gevaarlijk? Uh, nee, daar wordt, daar wordt naar gezocht. Uh, natuurlijk wel uh, voor zover de omstandigheden dat, uh, dat toelaten. Um, ik weet niet precies hoe het uh, onderzoek nu voordert in de mijn... waar die explosie heeft plaatsgevonden. Uh, zoals gezegd, daar is een deel van de gangen is ingestort. En het is heel moeilijk om daar dus bij te komen. Ja. Twee mijnrampen achter elkaar in Oekraïne. Staan de mijnen daar zo slecht bekend? Ja, de kolenmijnen in Oekraïne hebben, de hebben een uh, heel slechte reputatie. Ze behoren echt tot de gevaarlijkste mijnen ter wereld... samen met die van Rusland en China. Um, nou, je kunt alleen maar kijken naar het aantal doden... van de afgelopen twintig jaar in die mijnen. Dat uh, beloopt in de duizenden. Waarschijnlijk iets van zesduizend of meer doden. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen weken... Uh, zijn er ook meerdere gevallen geweest in Oostelijke Oekraïne... waar bij doden zijn gevallen. Maar die zijn al niet uh, van die aard dat het, uh, de internationale, het internationale nieuws haalt... Um, en het, ja, de oorzaak, een belangrijke oorzaak uh, daarvan is dat gewoon heel veel van die mijnen uh, eigenlijk al lang op zijn, zoals mensen van de, uh, de onafhankelijke vakbonden die hier zeggen. Uh, die mijnen moeten volledig worden, ja, alles moet worden vernieuwd in feite. En de leiding van die mijnen, deels in staatshanden, die steekt daar geen geld in, die wil daar niet in investeren. En dat is een van de belangrijkste oorzaken uh, van het feit dat daar zo geregeld mensen omkomen of grond raakt. En een andere uh, reden is dat veel mensen, ondanks uh, ja, de, uh, veiligheidseisen, toch doorgaan uh, met werken uh, in omstandigheden waarin dat eigenlijk helemaal niet meer mag, wanneer bijvoorbeeld die gasconcentraties te hoog worden. Maar mensen doen dat toch, omdat ze, omdat ze uh, ja, zo weinig betaalt krijgen. En als ze ophouden met werken, krijgen ze voor die periode ook niet betaald. Dus uh, om meer betaald te krijgen, gaan ze toch in gevaarlijke omstandigheden die mijn in. Duidelijk. Geert Grootkoelenkom, dankjewel. We gaan uh, terug naar Bob van der Tak. Want de uh, tweede fi halve finale van de 50 meter vrij met Marleen Veldhuis staat op het punt van beginnen. Ja, ze staat uh, op het blok. Marleen Veldhuis zwemmend in baan 3. En wie zijn er nog meer in deze halve finale? Jeanette Ottersen en Alexandra Herazimenja. Waar hebben we die namen eerder gehoord? Bij de wereldkampioen op de 100 meter vrij gisteren gedeeld eerste. En verder ook nog Therese Alzhammer die zojuist dus klop kreeg van Inge Dekker. Nu de 50 meter vrije slag voor Alzhammer. En dus ook voor Veldhuis die een redelijk goede start heeft. Marleen Veldhuis heeft een uh, goede eerste 25 meter. Maar nu het zien vol te houden. Het is Alzhammer die ook goed gaat. En Ottesen ook trouwens. In baan 1 de Deense die gaat aan de leiding. Alzhammer op de tweede plaats. Veldhuis gaat als derde of als vierde aantikken denk ik. Wat wordt het voor Marleen Veldhuis? Het wordt plaats 4 inderdaad in 24 88. En uh, daarmee kunnen we zeggen dat uh, na Ranomi Kromo Widjojo, ook uh, Marleen Veldhuis uh, geplaatst is voor de finale van morgen als zesde. En uh, dat is dan toch weer uh, erg fijn nieuws. Twee Nederlandse vrouwen in de finale morgen op de 50 meter vrije slag en Kromo Widjojo als eerste geplaatst. De Noorse terrorist Anders Breivik wilde ook het Koninklijk Paleis in Oslo... en het hoofdkantoor van de Arbeiderspartij aanvallen... schrijft de Noorse krant op basis van bronnen bij de politie. Breivik zou een plan A en een plan B hebben gehad. Paleis zou hij meer als symbolisch doelwit hebben beschouwd. Hij zou het niet direct gemunt hebben op de Koninklijke familie. Gisteren kreeg Breivik voor het eerst te horen hoeveel slachtoffers hij had gemaakt. Hij toonde daar verder geen emotie bij. In een Amsterdams riool is gistermiddag een lijk gevonden. Medewerkers van een rioleringsbedrijf troffen het lichaam aan toen ze aan het werk waren bij een put aan de Krukiusweg in Amsterdam-Oost, vertelt Ellie Lust van de politie. Die zien op enig moment iets verdachts. Nou, die bellen met ons, uh, wij gaan daar uiteraard direct naartoe en wij delen die zorg. En uh, uiteindelijk na heel wat graafwerkzaamheden komt er dus een uh, lichaam vrij te liggen. Dat was gisteravond. Dat was gisteravond. We zijn uh, van gistermiddag begonnen rond half drie met die graafwerkzaamheden. Die waren gisteravond laat pas afgerond. Omdat de mensen van Forensische opsporing uiteraard ook ter plaatse nog onderzoek moesten doen. Mm -hmm. Hoe komt zo'n lichaam daar terecht? Ja, dat is uh, dezelfde vraag uh, die wij nu hebben. Uh, op dit moment is allereerst van belang dat we sectie gaan verrichten op het lichaam. Zodat we achter een doodsoorzaak en zelfs achter een geslacht gaan komen. Want het lichaam lag daar wel dermate lang dat dat niet op het eerste gezicht zichtbaar was. Was het één uh, uh, geheel zeg maar het lichaam of waren het uh, stukken? Nou, ik kan u verder niet zeggen over de staat waarin het lichaam uh, is gevonden. Behalve dat het een makkelijke conclusie is om te zeggen dat het er in ieder geval al enige tijd lag. Mm -hmm. Zou het een ongeluk kunnen zijn of een misdrijf? Wat denkt u? Ja, we houden rekening met een misdrijf. En uh, we moeten natuurlijk alle opties openhouden. Dus ook een ongeval uh, behoort daarbij. Mm -hmm. De sectie die we op korte termijn gaan verrichten gaat hopelijk antwoord geven op die vragen. Wie een taakstraf krijgt, moet voortaan een fel oranje hesje dragen... met daarop de tekst werkt voor de samenleving. In Den Haag en Amsterdam gebeurt dat al langer. De reclassering gaat het hesje nu overal in Nederland invoeren. En de reclassering verwacht daarvan een positief effect. Het gaat er niet om iemand aan het schotpaal te nagelen. Het gaat erom dat wij als de reclassering staan... Wij voor een veilige samenleving. Dat willen wij tot uitdrukking brengen, ook op deze manier... Uh, de mensen die uh, laten zien dat uh, ze in plaats van uh, schade toebrengen aan de samenleving ook iets uh, recht kunnen zetten voor die samenleving. En ik denk dat dat voor uh, de opvatting van de, diezelfde samenleving over de taakstraffen en over de reclassering een positieve bijdrage zal leveren. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 taakstraffen opgelegd. Dit is het NOS-journaal. In Gasteren bij Assen is een man opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij vannacht een schuur in brand heeft gestoken. Het vuur kon op tijd worden geblust. Getuigen hadden de man van 41 herkend toen hij op hetzelfde terrein... van die schuur coniferen in brand stak. Dat deed hij toen de schuur net in brand stond. De politie vermoedt dat hij ook betrokken is... bij enkele andere recente branden in het dorp. De afgelopen weken is in Gasteren onder meer brand gesticht... in een paar schuren en een vakantiewoning.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 Zo'n 800.000 mensen worden vandaag in Rotterdam verwacht... bij het jaarlijkse zomercarnaval. Er is later een wereldrecordpoging salsa-dansen... maar eerst trekt er een stoet Caribische danseressen door de stad. Verslaggever Matthijs Holtrop. De make-updozen worden nog even snel bijgepakt... want over een paar minuten gaat de parade in Rotterdam beginnen. Een lange stoet van Caribische wagens, uitgedoste mensen... en vooraan een grote truck met daarop een dj die muziek staat te draaien... En achteraan de vrouwen met een gele veer op hun hoofd en een gele jurk. En zij zijn er helemaal klaar voor. ja, mooi maken. Ja. Nou ja. Uh, kostuums aantrekken. Make-up. Ja. <laughs> van alles er nog wat. Ja. Even de laatste puntjes op de i. De zon die schijnt niet. Ja, Maakt jammer, dat hè? nog uit? Nee, ga gewoon door. Ja, het is niet koud in ieder geval. Nee? Nee. <laughs> nou nee. is dat schuld? Nee, het is niet koud. Ja. Is iemand helemaal in het wit? Ik ben helemaal in het wit vandaag. <laughs> wij lopen voor de koningin. in. Wij lopen met zeven verenmeisjes voor de koningin. in. Zeven verenmeisjes? Ja, wij, ja, verenmeisjes. Ja. Wat doen zij? Uh, wij openen de parade. Ja. Okay. Dus uh, je zal ons zo meteen voorop zien lopen. Geen zon, een beetje koud. Ja, we hebben net even warm gedanst, dus dat scheelt. Dus ik heb het nu warm, maar het is wel ontzettend koud. En misschien dat de zon zo gaat schijnen. Ik hoop het. Koningin Fernandes zomercarnaval staat er op je buik geschreven. Ja, klopt, dat ben ik. Dit jaar 2011. Dus, uh... Verder zie ik heel veel kippenvel. Ja, klopt. Het is nogal fris. Het is nog best wel zacht uitgedrukt. Maar uh, ja, we zien het wel. Ja. Je bent helemaal versierd. Prachtige veren op je rug en uh, op je buik. Overal versiersels, uh, sieraden. Ja. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Um, heel lang. 8 uur uh, was ik begonnen en 11 uur was ik klaar. Dus drie uurtjes om alles uh, helemaal tip op uh, te krijgen. Wat is volgens de koningin het hoogtepunt van deze parade? De start. Waarom? Omdat, uh, ja, dat, dan mag het feest eindelijk beginnen. En uh, ja, dan zien we wel wat er gebeurt. Ik hoop dat het gewoon een heel leuk feest wordt en waar iedereen geniet. En ja, iedereen gewoon uit zijn dag kan gaan. Want wat is de rol van de koningin precies? Ja, ik mag uh, op de eerste praatwagen staan en mag naar iedereen zwaaien en groeten en lachen en dansen. Dus uh, ik voel regensruppels. <laughs> maar ja, ik zie het wel. Het komt goed. Sport. Een prachtige dag voor de oranje delegatie bij de wereldkampioenschappen Zwemmen in Shanghai. Inge Dekker, Dekker pakte het goud op de 50 meter vlinderslag. En Sharon van Rauwendaal verraste met een bronzen plak op de 200 meter rugslag. Bob van der Tak, dat is behoorlijk boven verwachting. Ja, toch wel, want uh, Van Rauwendaal is uh, het jonkie van de Nederlandse ploeg. Is uh, 17 jaar, debuteert op een uh, WK lange baan en uh, ging als zesde naar de finale. En uh, ja, dan denk je vooraf, nou ja, uh, ze kan misschien nog wat klimmen, maar het podium, dat leek toch wel wat... Uh, te ver af, maar dat bleek dus niet het geval. En het was Van Rouwendaal die in haar kenmerkende stijl uh, naar die bronzen medaille zwom, uh, kwam vanuit het achterveld steeds meer naar voren. Ik geloof halverwege lag ze nog achtste. Uh, bij het volgende keerpunt lag ze vijfde. En die laatste 50 meter die, uh, deden het hem weer. Toen uh, had ze nog veel over. Meer dan de concurrentie. En zwom ze dus naar het brons in een tijd van 2 een nieuw Nederlands record. Weer een nieuw Nederlands record. Want Van Rouwendaal die uh, blijft maar record zwemmen, heeft in twee dagen tijd meer dan drie seconden van haar persoonlijk record afgezwommen. En dat is toch wel ijzersterk. Ze heeft haar medaille inmiddels uh, net in ontvangst genomen. En uh, ja, dat uh, biedt uh, veel perspectief natuurlijk ook voor de toekomst. En bijna een week na de Tour de France is het traditioneel tijd voor de Classica San Sebastian. Gio Lippes, zijn er al renners ontsnapt? Er zijn al renners ontsnapt. Zes renners zijn weggereden. En dat zijn toch niet de minste. Want Karsten Kroon, de Nederlander, is een van de renners die er in ieder geval bij zit. Samen met Matthew Brammeyer, een ploeggenoot van Cavendish. Die trouwens niet van start gaat daar. Maar komt wel uit diezelfde ploeg. Klaas Lodewijk, een Belg. Murillo Fischer, Sanchez, een Spanjaard van Caja Rural. En dan hebben we nog een andere Spanjaard uit een kleinere ploeg, Andalusia. die heet Ruiz. Ze zijn weggereden eigenlijk min of meer meteen na de start. Ze moeten in totaal 234 kilometer. En het venijn zit hem uiteraard in de staart... als ze in elk geval twee keer de Alto de Jijskibel op moeten. Dat is een klim van de eerste categorie vlak voor San Sebastian. Voordat ze dan weer naar beneden duiken... naar die prachtige baai daar aan de Golf van Biscayen. En dan uiteindelijk in de beide oude stad in ieder geval gaan finishen. Er zijn nogal wat grote namen aanwezig... Diep Gilbert, Samuel Sanchez, Luis Leon Sanchez, Carlos Barredo. De winnaars van de laatste twee jaar. En laat die twee nou toevallig net bij Rabobank rijden. Dus genoeg uh, straks om uh, van te gaan genieten. Als die renners eenmaal echt in de finale aankomen. En dan gaan strijden wie de klassica San Sebastian dit jaar mag winnen. En veel meer daarover. En over andere sporten na half vijf in NOS langs de lijn. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart. Ja, op de A2 is een file Eindhoven richting Maastricht... tussen knopend Baterdorp en knopend de Hocht van 2 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Meer naar het zuiden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht zelf 2 kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem Noord... 9 kilometer file. En dan een melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er tussen Helmond en Deurne geen treinen. Reizigers daar hebben meer dan een uur vertraging. De hoofdpunten van het nieuws. Dolental Oekraïnse mijnramp verder gestegen. Lijk in Amsterdams riool. En Nederlands succes op WK Zwemmen. Goud voor Inge Dekker en brons voor Sharon van Rouwendaal. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Tros in Bedrijf. Tinneke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaan we bekijken hoe het ervoor staat... in de chocoladeoorlog tussen Mars en Nestlé. Daarna bespreken we met de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland... de goede cijfers uit de transportsector. En we besluiten dit uur met de onstuimige groei... van het aantal ijssalons in ons land... Na twee uur gaan we het hebben over de toekomst... van de Nederlandse markten en de marktkoopman. Maar we beginnen met de gevolgen van het slechte weer. Somber, wisselvallig, erg nat. Het kan nu niet ontgaan gaan zijn. Dat is het weer, nu al zo'n twee maanden. Iedereen klaagt, behalve de winkeliers. Want die schijnen er wel bij te varen. Als je niet naar het strand kan, dan wordt er geshop, geshopt. Dat is in ieder geval de gedachte. Er is zelfs een spreekwoord voor vrouwen bloot, handel dood. Bert Keizer, retail-expert van adviesbureau Capgemini... die plaatsen allemaal zo zijn vraagtekens bij Goedemiddag. Goedemiddag. U gelooft niet zoveel dat die winkeliers daar aan verdienen aan de weer. Uh, nee, nee. Nou, we geloven niet alleen. De indexen van de Nederlandse sectoren, een aantal sectoren... die wij uh, elk jaar ook voornamelijk consumenten in onderzoek nemen... die staan niet te trappelen. Nee. Het lijkt zo logisch. Het is slecht weer. Dus ga je dus niet ga naar het bos, je... niet, niet met de familie fietsen. Want dan is het te slecht weer voor. Je ja. gaat een beetje lopen slenteren door de stad. Ja. Dus dan... je gaat veel tuin kopen bij de bouwmarkt. Ook niet. Uh, nee. De buitenkeuken is niet meer aan de orde. Huh. <kijf> het zomers eetgedrag. Um, barbecue vanavond bij in de regen. Dat doe je ook niet. Dus huh. en en maar het... dan gaan mensen dus zuurkool eten en ze gaan klussen dus in huis. Dus het eetgedrag, gaan... ja, dat zie je niet echt hard terug. Dat Dus, um, het, het, het, laat ik zo zeggen, het wordt niet hard gecompenseerd. Oh. Wat je wel ziet, is dat uh, de internetverkopers stijgen. Mensen blijven thuis. Dus uh, gaan we uh, gaan wat meer multimedia boeken aanschaffen. We uh, gaan wat anders met reizen om. En, um, en, um, uh, ja, en kopen wat meer mode thuis. Maar de het is niet zo dat de volle tassen... Zo wij noemen dat de tassendichtheid in ja. de binnensteden... Ja dat je nu echt kunt spreken van, nou, het is echt... nu trekken ze massaal naar de binnensteden om lekker te winkelen. Detailhandel Nederland zegt dat uh, de grote winkelcentra enzovoort... er wel heel ja. erg van profiteren. Is dat gewoon ritueel Qua bezoekers wel. Dus qua bezoekers komen er meer. Dus wij noemen dat traffic, hè. Er uh -huh. is wat meer traffic in de binnensteden. Want uh -huh. je gaat niet, uh, je gaat niet uh, van de camping uh, op een andere manier de dingen doen. Dus ga je de, trek je naar de binnenstad. Maar... Um, het, de uitverkoop heerst nog volop, dus dat zijn ook niet de marge artikelen. De nieuwe collecties zitten al op het schip om nu uh, naar binnen te komen en echt hard gecompenseerd wordt er niet als je het aan die consument moet vragen. Maar wat was er dan allemaal meer besteed als het nu mooi weer was geweest? Is dat echt zo'n groot verschil? Is, ja, als je de, kijkt consument, naar... de consument is gebaat bij um, matige seizoenen, zoals dat heet. Dus extreme winters uh, houdt de consument niet van. Een beetje sneeuw mag. Een beetje regen in de zomer is ook niet erg als het er maar afgewisseld wordt door mooie dagen. Dat stimuleert de consument om meer terrassen op te zoeken... Um, um, meer um, evenementen te bezoeken en dus anders te gaan kopen. Uh, want ook op evenementen, strandtenten... Nou, het, is niet, het is niet echt positief wat er nu uit, uh, uit de knip gehaald wordt. Oh. Nee. En, uh, zegt u nou eigenlijk dat die brancheorganisaties, die detailisten? Uh, uh, uh, overkoepelende organisaties, die, die lopen een beetje mooi weer te spelen. Nee, maar, maar het, is wel een beetje blijven. het is nu wel een beetje opportunistisch. Uh, een beetje opportunisme van uh, het, het blijft goed gaan totdat... Maar het is niet zo dat je kunt stellen dat met zes weken slecht weer um, daar de, de retail, de Nederlandse retail, echt heel hard van profiteert. Maar waar, waarom zouden ze dat willen? Waarom zouden ze het mooier voor willen stellen dan het is? Nou, ik weet niet of ze het echt mooier voor willen stellen. Maar terug, een stukje terughoudendheid van zo slecht is het nog niet, um, dat, dat hoort er wel bij. Terwijl we uit onderzoeken echt hard weten dat de indexen niet echt ver boven de 100 zitten. Dus um, waar uh, die plus dan moet zitten... En wat, uh, uh, zitten, en ja, wat, en wat, wat is mee? die index? Uh, 100? Nou, de index, als je, dus, als je dus het beter doet dan, uh, dan de jaren ervoor. Daarvoor. Ah. Uh, dus, dus, dus dan zie je toch dat, dat als we sommige sectoren op, op indexen zitten... van 101,5 of soms daaronder, nee, dan, dan, dan proef je toch dat het... <tie> Ja, je kan ze wel verzinnen, natuurlijk, de sectoren waar het slecht... is. Ja, strand zijn, dat, zijn, dat redelijk zijn, dat zijn, zijn. zijn. Ja, maar dat, is, uh, dat zijn van die voor de Precies. hand liggende uh, dingen. Wa maar wat is er consument, nog meer? De consument consum, co uh, co uh, laat ik zo zeggen, compenseert het niet hard. Uh, het is gewoon een opslinger-effect. Wij noemen dat wel zo'n stelsel van gedrag... wat die consument beïnvloedt om iets te doen of niet te doen. Van prikkel tot impuls. Dus als je niet op vakantie gaat, ga je dan andere dingen doen. Als je niet naar het strand gaat, ga je dan andere dingen doen. En hoe compenseer je dan oh. die, die euro? Hmm. Nou, en dat is niet zo hard om nu massaal uh, meer kleren te gaan kopen. Of in de binnenstedelijke omgeving. Ze kijken balend uh, naar buiten onder het tent zelf. Nou. Uh, zoiets als je daar nog. Ja, en er zijn ook altijd nog kampeerders die zeggen: joh, het is hier geweldig. Ja. ja maar dat is echt niet de meerderheid. Nee, de, me de meeste mensen ja. vinden het niet lekker om op een camping te zitten. en ja. dat je echt in je tent moet blijven ja. en dat het buff is. Maar wat zijn nu volgens u de hardst getroffen sectoren van het slechte weer? Um, je, je, je kunt niet zozeer zo hard zeggen van... Nou, over die negen sectoren die we hebben. nou, De voor, meest voor de hand liggende, dat zijn natuurlijk de evenementen. Ja. Uh, uh, wekelijkse, maandelijkse uh, zaken, de strandtenten en alles wat erbij. De horicatieve, uh -huh. want dat is wel pijn. Bedoel, Precies. Dat is ja, gewoon... dat kan dat dat... niet kan En dat wordt dus niet gecompenseerd met binnen iets besteden nee. Aan, aan... Nee, nou, we weten al dat dit in een aantal sectoren... Fashion heeft het op dit moment niet echt vet, zoals wij dat noemen. Hè? Uh, ik bedoel, uh, mode. Hè? Omdat, dat, dat en hoe komt niet... dat dan? Want uh, je zou eigenlijk een vriespak aan moeten trekken in plaats van een bermude. Ja, nou ja, goed. Ja. En dan moet je het met... Uh, je kunt het ook met, uh, met regenpakken en uh, de laarzen niet, uh, niet echt goed maken of beter maken. Uh, en het zomers eetgedrag, ik bedoel, uh, barbecue, doe je niet meer. Dus nee. het eet, dus en dat wordt dus niet door de zuurkool. Ja. En nou, nou ging het met die sectoren die u net noemt... daar ging het eigenlijk al niet zo best mee... Zou dat dan de druppel kunnen zijn waardoor ze het, nou ja, omvallen wil ik niet zeggen, maar... Nou, de, ja, nou, de, nou ja, goed, we weten allemaal ook, en dat heb ik net gezegd, dat zo'n stelsel... Ik bedoel, de leegstand in de binnencentra wordt niet kleiner, hè, mm. in termen van leegstand in, in, in, in de winkels. Dus ik weet niet of dit hard de druppel wordt, maar het wordt er niet beter op. Maar wat zijn kritieke sectoren dan? Kritieke sectoren is toch is toch de rationalisatie van, van, van wat er al een aantal jaren aan de, aan de gang is, ook binnen zeg maar food retail. Dat zijn geen kritieke sectoren overigens. Maar er komen minder, er zijn minder supermarkten, maar ze zijn allemaal wel groter geworden. Dus de druk op vierkante meter op marge. Die, die, die moet wel nu waargemaakt worden. En we eten allemaal. Hè? Ons maagaandeel is nog steeds nog wel aardig intact, maar totaal ook toegenomen, grondstoffen en alles wat erbij komt. Nou, even fashion, mode. Oké, enorm veel last van. Dus, dus uh, nou, doe het jezelf. Kan ook niet meer echt heel hard in de plus gaan. Dus het zijn, het zijn maar wel... is zo'n periode van slecht weer dan de druppel misschien... voor dit soort nou, sectoren? Het kan best in een aantal ondernemers... zeker zelfstandigen zou best kunnen zijn... dat je zes weken echt, uh, echt uh, min, min 10, 20 procent schrijft... dat het lastig is. Zijn er nou sectoren die zich hierop voorbereiden? Kijk, uh, de strandendhouders die houden daar misschien wel rekening mee en als ze het goed doen, reserveren ze in ieder geval. Maar zijn er in andere sectoren? Nou, strategieën waarvan je denkt... ik kan me in ieder geval hierop voorbereiden voor het geval dat. Ja, nou, traditionele sectoren doen dat heel lastig. Uh, traditionele ondernemers doen dat heel lastig. Die wachten af. Het is zo. Het is een feit. Maar zijn Nederlanders traditionele... Ondernemers? Um, nou nee, maar zijn we inventief. Of, of... We zijn soms best wel inventief hè, in, in food retail of uh, de supermarktomgevingen zien we best wel inventieve uh, zaken. Maar je moet wel weten dat dan zo'n zo barbecue, uh, bier, barbecue en alles wat, uh, wat er is, dat dat afneemt, dat dat er niet meer is. Dus je moet je compenseren. En daar zijn de supermarktformules best wel heel slim, gaan ze mm. ermee om. Maar voor die individuele ondernemers... Maar ondernemer, wat doen ze dan? Nou gaan ze andere actieassortimenten -actie erin plaatsen. Zoals we zijn? Wow, zoals ze zijn, meer en meer, meer fres op gemak. Als je dan toch thuis bent, doe het dan anders, maar dan binnen. Uh, en dat zie je duidelijk terug. Uh, je ziet ook meer actiegerichte artikelen, op de combinatie. Dus, dus daar zit best wel, daar zit best wel daar zijn, ze gaan er best wel slim mee om. Maar hoe doe je dat als ondernemer, die nog zit voor een uit, in een uitverkoop omgeving... dat je met 70% marge je spullen nog kwijt moet. En uh, dan dit weer. En dan ja. dit weer. En dan reageren ze gewoon niet snel uh, uh, genoeg te met. Te langzaam soms, ja. ja. En snel reageren en kunnen acteren. Zeker... Wat zouden ze dan moeten doen? Uh, meer, meer anticiperen op, op, op, op mogelijkheden... of, of op die er zijn en wat er voorkomt. Dan geef eens een concreet voorbeeld. Ik ben een modezaak, ik zit in mijn uitverkoop... en het is dit weer. Wat moet ik doen? Ja, dan zou je toch heel snel je primaire klantgroep... Kunnen, moeten kunnen benaderen om uh, de nieuwe collecties die binnenkomen... toch ongelooflijk attractief uh, te kunnen positioneren. Ja, maar daar zitten mensen niet op te wachten. De, nou. Je ziet het nu in de winkels al liggen. Nieuwe collectie erbij, ja. hè, want je voor je de rest hebt... is er min 70, min 60 procent. Ja. Nieuwe collectie. Daar denkt iedereen, ja, nieuwe collectie. Ik ga natuurlijk niet die hoofdprijs Nee. En dan moet ik nog verbergen onder een regenpap. Ja, Inderdaad, ja. en als je nu nog een nat najaar hebt of een geen goed najaar... zoals wij dan aftersummers, die vaak potentieel heel goed zijn... dan loop je weer de kans dat je weer op een, op een nieuwe manier moet afprijzen. Ja, maar dan kan je, dus dan... je het als winkelier kan dan toch niet zoveel doen? Dan kan je, je, je toch niet op instellen? Wel. Je kunt veel sl slimmer omgaan. Er zijn echt mechanismes om er veel slimmer mee om te gaan. Aan de andere kant is het zo, als je geconfronteerd wordt met zo'n periode... die niemand heeft voorzien, ja, dan moet je het pikken. Dan moet je het gewoon accepteren. Ja. Oh. Maar u weet het over andere manieren. Bedrijfsstrategieën, noem, noem eens nog verschillende... Dingen Heel te snel spelen. kunnen om zijn met wisselende uh, assortimenten. Uh, toch wel soms iets achterhouden. Niet te snel naar de concurrent kijken, maar meer naar de consument. Is die consument eigenlijk veranderd? Ja, die consument is... Uh, wij noemen het afwachtend. Uh, wordt wel vaak genoemd, maar wij noemen het echt afhoudend. Ja. Afhoudend? Ja, het nieuwe consumentisme is ingezet. Wat is dat? Uh, het oude consumentisme, tot voor een aantal jaren geleden, was uh, ongebreid het consumeren... Ongebreideld. ongebreideld, ja. Het moest op. Uh, je zag ze allemaal tot vervelend toe met futon toontassen door de stad. Ja, ik overdrijf een beetje, maar het verschil tussen de maand en je inkomen... dat wisselde elkaar nog wel af. Uh, mm -hmm. Mag ik dat zo zeggen? Okay. En dat heeft plaatsgemaakt echt voor de bewuste consument. En dat zie je op alles terug. Dat zie je op het, zon, op het, op het, op het, op het eetgedrag, dat zie je op het consumentengedrag. Daar waar je vroeger nog een LCD-scherm wilde kopen in de hoge regionen en je je doel had, je ging op internet kijken... je doel had om naar die zaak te gaan... en die 2000 euro uit te geven... ga je nu dus uh, iets anders doen... en ga je voor het goedkope alternatief. Nou, Gelukkig dit, zijn de dit, televisies heel goedkoop nu. Maar... Ja, maar ook, ook weer zoiets. Ja, Dus lager in marge, ja. dus minder marge voor uh, de retailer. En, en dat is dat stelsel wat steeds lastiger wordt om te kunnen begrijpen. Tot slot, een mooie augustusmaand uh, kan dat het redden. Er wordt altijd voor die strandtentjongens gezegd: als ze maar in het voorseizoen goed weer hebben, dan kunnen ze een beetje lijden. Ja. Is een goede augustusmaand is dat. Uh, uh, een, een goede augustusmaand kan helpen uh, in een aantal sectoren. Maar een goede augustus maakt niet een, een, een hele die zes weken zomer slecht uh, goed. Nee, dat is heel jammer, maar het is gewoon zo. Oké. Okay.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 De voorzieningenrechter in Den Bosch heeft gisteren bepaald... dat snoepproducent Mars voorlopig geen nieuwe tankstations meer mag verleiden... met bonussen om hun producten een mooiere plaats te laten krijgen in het schap. Concurrent Nestlé had de zaak aangespannen... omdat ze van mening is dat Mars met deze extra vergoedingen aan de pomphouders... misbruik maakt van een economische machtspositie. We praten over deze chocoladeoorlog, mogen we wel zeggen... met marketingadviseur Paul Moers... Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Um, Nestlé, een Zwitsers bedrijf. Uh, het grootste voedingsmiddelenconcern uh, ter wereld. Wat chocola betreft hebben ze KitKat, uh, Lions, Nuts, Crunch, Rollo, dat soort dingen. Mars, heel groot Amerikaans uh, zoetwarenbedrijf. Uh, Mars, Snickers, uh, wat hebben ze nog meer? Twix, MM's, ja. dat soort dingen. Twee giganten. En die rollen over de tafel over waar hun reepjes in het ja, schap ligt bij de ja, pompstations. Het lijkt af, af en toe wel alsof ze niks beters uh, te doen hebben. Uh, dit is grappig, want uh, uh, een aantal jaar geleden, 1996... is Mars begonnen te vechten tegen Nestlé en Unilever. Ja. Dus het lijkt erop dat ze nu een stukje uh, koekje van eigen deeg krijgen. Ze hebben dus kennelijk die oorlog toen gewonnen. Ze, nou, dat is pas in 2007 gewonnen. Waar ging dat nou over? Dat ging over de diepvrieskisten die Unilever en Nestlé ter beschikking stelde aan bijvoorbeeld pompenhouders. Die gaven ze eh, gratis, maar dan moest je er wel exclusief of Unilever of Nestlé in doen. Ja. Nou, Mars wilde ook graag met ijsjes komen en dacht... Uh, ja, daar zou ik ook wel in willen liggen. En dat ging niet lukken. Ze zijn toen naar de rechter gestapt, 1996 begonnen. Pas in 2007 hebben ze die zaak gewonnen. Dus dat is een uh, miljoenen en miljoenen miljoenen vretende uh, operatie uh, geweest. Uh, maar uiteindelijk hebben ze hun gelijk gekregen. En nou en, gaat Nestlé ik... een keer iets terug doen. Precies, precies. Leg even uit hoe dat in elkaar zit, want... Uh... Nou, wat... Wat, wat, wat Mars doet, uh, je hebt daar een heel mooi woord voor, wat ze gebruiken. Dat noemen ze de route to market. Uh, ze zijn eigenlijk ja, de koning onder de distributeurs in Nederland. Zij weten hoe ze producten overal in de markt krijgen. Nou, een van de dingen die ze gedaan hebben, is dat ze hebben gekeken naar de pompstations in Nederland. Nou, er zijn er zo'n 2600 van, maar 2000 daarvan zijn onafhankelijk. En met die 2000 hebben ze een afspraak gemaakt en gezegd van, luister even. Als jullie ervoor zorgen dat er een speciaalschap op de toonbank komt, maar ook op het Laderschap zelf, exclusief voor ons, dan krijgen jullie een extra bonus... van 5 tot 7 procent over de hele omzet van de dus. Nou, En wat is daar dan mis mee? Want het is toch ja, een, nou, een goed plan. Toen zei Nestle natuurlijk, maar wacht even... Je, jullie hebben in 2007 uh, gelijk gekregen in die zaak... waarin je boos was op ons. Nou gaan wij boos worden op jullie. Want nee, nou, maar dus je kan om binnen zeggen, te komen. J -j jullie krijgen van ons 10 procent? Ja, maar het, het, het, het ding waar Nestlé over valt is... en daar hebben ze een, een klein punt... Uh, Tweederde van de chocolademarkt binnen de benzinepompen in Nederland... is maar liefst in handen van Mars. Dus wat zegt Nestlé nu? Ja, luister eens even, dit is uitbuiten van economische marktpositie. Uh, ja, en vandaar dat ze, ze, ze Mars gaan, gaan aanpakken. Het is Een wel, beetje kinderachtig, maar... Het is, het is wel curieus dat Nestlé dat doet. En dat kan ze natuurlijk alleen doen op de Nederlandse markt. Want ga bijvoorbeeld naar Zuid-Oost-Azië of zo... Nou, dan weet je heel snel hoe, hoe ze zich gedraagt. Ja. Namelijk, die doen precies wat ze Marcy nou verwijten. Ja, nee, dat, uh, dat is ook zo. Maar ja, dat, dat, daar gelden natuurlijk nog andere regels. Maar ook in Azië zal de toekomst gaan veranderen. Ook Azië ontwikkelt zich vrij snel. En ook Azië begrijpt dat je aan allerlei regels moet gaan houden. Hè? Onder andere aan patenten en noem maar op. Maar wij hebben hier natuurlijk in Europa met de wet op de economische mededinging te maken. Uh, ja, en dat is precies wat Nestlé uh, uh, probeert aan te maken. Maar het lijkt zo logisch. Je, je, je bent meneer Mars en er, er is ook een meneer Nestlé. En meneer Mars, denk ik, moet je horen. Dat is belangrijk. Ik wil gewoon vooraan ja. leren, sigarettenboer. We doen het op precies ja. dezelfde manier. Nou, dat is toch een voorkomen logisch gedacht. Wat is daar nou eigenlijk tegen? Nou, ja. Precies wat Tineke zegt. Als je er niet mee eens bent, dan bied je meer. Dat is concurrentie. Nou, Het is ook wel een beetje de jaloezie. Want kijk, Mars is natuurlijk een echte straatvechter. De Nestle's van deze wereld, de Unilevers, de Danones. Dat zijn allemaal keurige bedrijven. Dat Mars, dat, uh, ja, echt echte straatvechters. En die durven. Nou, dat is precies eigenlijk wat je zegt. Uh, die komen eigenlijk bij de goed plan. Uh, zijn even, vind ik, net even iets slimmer dan de rest. En weten het op die manier voor elkaar te krijgen. U, U moet wel nou, lachen, Mars. U vindt het wel grappig wat ze ik doen. Ik vind het eerlijk gezegd uh, wel, wel, wel grappig. Uh, aan de andere kant, ik heb er natuurlijk wel weer een kanttekening bij. Want als je naar de chocolademarkt kijkt... bedenk maar eens even, kunnen jullie uh, producten opnoemen... die de laatste tijd ontwikkeld zijn? Nee, het is eigenlijk een bloedsaaie markt. Hm. Er gebeurt innovatief helemaal niks. Maar met gigantische marges gigantische marges, maar daarom zou je zeggen van... ontwikkel eens wat nieuwe chocoladeproducten. Ga je daar nou eens op richten? Ik vind het verwonderlijk dat ze zo in de rechtszaken betrokken zijn. Want de ene kraft uh, zit weer te discussiëren met Unilever... en Unilever ja. weer met Procter Gamble. Iedereen u zegt, heeft u zegt ga niet vechten, maar kom met wat nieuws. Ga ja, maar anders als, doen. Als we even, u had het net over die wet over de mededingingspraktijken. Ja. Wat zegt die wet dan? Dat, dat er nu een kennelijk rechter is geweest... die uh, Nestlé gelijk gegeven heeft tot nu toe... Tegen Mars. Wat zegt die wet? Ja, denk er even, het is een voorlopige voorziening. Ja, voorlopig. dus ze zitten nu bij 300 pompstations. En de rechter heeft nu gezegd: ho, stop, tot hier en niet verder. Bevriezen. Nou, wordt het nog in een bodemprocedure uitgezocht. Uh -huh. En dat gaat overigens weer jaren duren. Dus maar, we maar moeten nog zien hoe wet? dat afloopt. Maar die wet die zegt dus: als je misbruik maakt van je kracht. Dat je zo sterk bent dat je een ander weg kunt duwen. Ja, dan uh, moet je gestopt worden. En dat is precies waar Nestlé het op speelt. En zegt: ja, jullie zijn zo krachtig. Waarop Mars weer zegt: van ja, wij zijn misschien wel krachtig in chocola... maar weer niet in andere producten waar jullie weer sterk in zijn. Dus op deze manier proberen ze daar weer onderuit te komen. Um, maar ja, kijk, je moet het verschil even zien... als je even teruggaat naar die diepvriescasus... Uh, ja. Dat is een heel groot apparaat. Dan neemt je halve winkel in beslag. Mm. Zo'n klein schapje. Ja, Stel, waar hebben we het hier zorg. over? Dus ik denk, uh, het zou mij niet verbazen als die rechter uiteindelijk zegt: Ja, waar hebben we het hier over, jongens? Ja, uh, maar, tot, maar tot die tijd moeten ze wel mooi uh, met hun schappies uh, weer terug in de, de, de bak dus, uh, erop. Ze zijn, er, uh, ze zijn er mooi even klaar mee. En dat is nou eigenlijk vervelend. Want als je nou naar de, bijvoorbeeld de Nederlandse supermarkten kijkt, he, die doen zo'n 32 miljard omzet, maar die stijgen niet meer in omzet. De Nederlandse supermarkt weer. We zitten met z'n allen vol. We kunnen niet meer hebben. En daarom zie je dus dat zo'n mars denkt van ah, andere kanalen eens proberen. Als je nu naar die pompstations kijkt, dan zie je in de eerste kwartaal van dit jaar een 11% groei in omzet. Natuurlijk zijn dat de brandstofprijzen voor een belangrijk deel, maar ook food. Mensen staan steeds vaker in de file, eh, krijgen honger en denken nou ja, ik loop maar even dat pompstation in. En niemand let in het pompstation op de prijs. Iedereen let op zijn buik. Ja. Um, en ze betalen gewoon iedere prijs die mogelijk is. Dus als je op je buik bent, dan ook... zou je toch niet je volpopen met snoep? Ja, maar dat is een andere, dis, een andere discussie. Oh, dan begrijp ik het. Als ze honger hebben, dan, oh, dan, dan wordt er heel wat gesnaaid ja. in Nederland. Tot... En daar maakt Mars een handig gebruik van. Toen we het gisteren over dit onderwerp hadden, zei iemand... Ja, weet je waar je naar nou zou moeten kijken? In dat vergadercircuit. Als je een vergaderzaaltje ja. hebt, of weet ik veel wat dan, staat er altijd een bakje op tafel. Oh, ja. En in dat bakje daar zitten Mars-producten. Dat is zo verschrikkelijk slim. Dus dat, dat is eigenlijk de microdistributie distributie van, uh, van Mars. Dus die weten dat in die vergaderzalen op tafel te krijgen. En dat, dat is weer dat woord route to maken. Geven ze dat dus gratis zij weg? Denken, zij geven dat niks gratis weg. Daar betaal je natuurlijk ook weer grof voor. Want ja, als je toch in de vergaderzaal zit, heb je toch al centen uitgegeven. Dus dan gaan we niet op de prijs nee, Maar letten. het is die, die middenstander toch die dat vergaderzaaltje huurt... die bepaalt of daar Mars of niet op tafel staat? Ja, maar staat. dat is nou net een grap. Dat, dat is weer die straatvechtersmentaliteit. Mars zorgt dat ze bij die uh, hotelhouders aan tafel zitten... en Mars zegt tegen die hotelhouders... weet je hoe jij extra geld kunt verdienen... door die mensen nog even wat extra centjes afhandig te maken. En hoe doe je dat? Door die doos chocola op tafel te zetten. En iedereen herkent dat. Als je aan het eind van de middag in een zware vergadering zit... en het wordt drie uur... dan begint die suikerspiegel ja, toch ga... uh, een partij lastig te worden. Uh, ja. En dan gaan we die doos met ja. z'n allen openmaken... en we vreten hem uh. op. Uh. En daar komen de centjes van Mars voor Mars weer rollen. Maar maakt het nou echt zo ongelooflijk veel uit waar een product in het schap ligt. Oh, ja. Of het op ooghoogte ligt of net daaronder. Wat voor afspraken maken producenten? Nee, dan maar met dat is een eerst. hele goede vraag. Uh, je wil natuurlijk op ooghoogte liggen. Dat herkennen we allemaal als de we kassa. boodschappen gaan doen. Ja, en je ja. wil bij de kassen liggen. Want dat is het moment waarop je je portemonnee tevoorschijn mm -hmm. trekt. En dat is het moment waarop je denkt... van, nou, ik kan nog wel wat extra's uitgeven. Dus op ooghoogte, op die eerste positie op het schap staan... is voor fabrikanten van ongelooflijk belang. Daar zijn ze allemaal ongelooflijk druk mee bezig. En dat is precies precies wat Mars ook wil, op ooghoogte, op die ideale ja. plek. Van, van kinderen of van volwassenen, als je het over snoep hebt? Uh, liefst allebei, want uh, natuurlijk bij de counters... Uh, degene met de portemonnee zijn vaak de volwassenen... maar de chocoladereken hangen natuurlijk weer een stukje lager. Ja. En als je daar weer op de juiste hoogte ligt... Ja, dan heb je weer een voordeel, kun je weer wat extra's verkopen. Uh, maar welke afspraken worden er nou gemaakt... tussen winkeliers en uh, producenten, om daar te komen liggen? Want nou, dat daar, daar gaat dit natuurlijk ook over. Ja, nou, je probeert uh, natuurlijk met... Uh, met winkeliers daarover te praten en te zeggen van... luister eens, ik ben bereid om een extra korting te geven... of een extra bonus te geven als ik op die hoogte terechtkom. Maar dus dat gebeurt Mars nu toch ook het met die, die popstations? Ja, ja, het uh, gebeurt veel vaker. Maar alleen as usual. Het verwijt bij, bij Mars is dus van... ja, maar jullie zijn zo sterk, twee van de markt is in jullie handen... en daar maken jullie misbruik van. Hm. En zo probeert Nestlé er een uh, uitweg uit te zoeken. Maar meneer Moes, nog één keer terug naar de vraag... die Tienik in het begin al stelde. Het is toch helemaal dat als Nestle het niet zint, dan bieden ze een hogere marge. Dat is toch zo logisch als wat? Ja, daarom zeg ik ook: van jongens, heb je nou echt niks beters te doen? Ja. Denk erover na. Of verzin een en misschien nieuw product. Verzin wat ook een list. Nou, verzin ja. een list en uh, ga daaroverheen. Nou, dat is precies wat ze willen vermijden. Uh, want dat betekent dat de marge onder druk staan. En je moet ook natuurlijk bedenken... de grondstoffenprijzen op dit moment stijgen ja. ongelooflijk. Ja, dus het de is bijna kiezelig. We gaan met z'n allen overigens de komende jaren... veel en veel meer betalen voor al dit soort voedingsproducten. Dus ja, dat proberen ze te vermijden. En daar proberen ze andere oplossingen voor te, voor te zoeken. En ze proberen hun marge te handhaven. Ja. Die bodemprocedure gaat nog komen, hè? Die gaan redden, gaan nog komen. Gaan ze het redden, Nestlé? Ik, ik uh, acht de kans dat ze dit gaan halen. Niet, uh, niet uh, 100 procent. niet. gaat jaar duurt. Duren? Dit gaat weer ongelooflijk lang duren. En er is maar één die blij mee is. Dat zijn natuurlijk de advocaten. Want die kunnen op een heerlijke manier hun zakken vullen. <lacht> en dan kunnen ze nog een beloning en Mars toekrijgen. Zo is dat. <lacht> Dank u wel. We ja, spraken dan met dan het. marketingadviseur Paul Moers... over de chocoladeoorlog tussen Mark, uh, Mars en Nestlé. Dank u wel. Goed nieuws, want het gaat goed met de Nederlandse transportbedrijven. Door de snel aantrekkende economie, tenminste in sommige sectoren... en de toegenomen handel met het buitenland... is onze transportsector razendsnel uit de dal gekropen... en groeit nu alweer de laatste vijf kwartalen op rij. Zo meldde tenminste brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland... afgelopen donderdag in haar... Conjunctuurbericht, zo heet dat. Het tweede kwartaal van dit jaar was zelfs het beste kwartaal van de afgelopen vier jaar. Over die goede cijfers van het transportsector gaan we praten met Alexander Sackers. Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, eerst maar feliciteren of zoiets. Ja, toch wel. Uh, voor u zit een trotse voorzitter van TLN. Uh, uh, we hebben een slechte tijd achter de ga rug. Ga daarom. En uh, je, je constateert, uh, constateert nu nadrukkelijk uh, zonder transport, staat alles stil. Oftewel, als uh, de consument uh, zijn vraag weer vergroot, als er meer geproduceerd wordt, is er meer te vervoeren. En dan speelt die transportondernemer een, een wezenlijke rol. Ja, dat, dat, dat zeggen we dus ook, want de economie trekt aan. Nou, maar de economie trekt toch helemaal bijna niet aan. Dus het verbaast me eigenlijk. Nou, ja, kijk, je moet het ook vergelijken met uh, wat is er in 2008, 2009 gebeurd. Hè? Toen die crisis aan de orde was, uh, hebben we enorm uh, moeten inleveren, ook in onze sector. Dat ging echt in tientallen procenten, hè? Uh, ja, je praat echt. Meer dan 10 procent van het personeel sowieso weg. Uh, een heleboel uh, vrachtwagens aan de kant. Over hoeveel mensen hebben we dan? Nou, als je kijkt, de hele sector transport en logistiek, dan werken daar direct en indirect zo'n 750.000 mensen. Ja. waarvan een derde gelieerd aan de weg en de warehousing. Hè? Dus die grote magazijnen waar de voorraden beheerd worden en uh, waar de transport eigenlijk begint. Ik reken even dat door met u. Maar dat betekent dat dus ongeveer 25.000 mensen hun baan hebben verloren. Ja. Wij hebben in, uh, in 2007 uh, een hele grote actie gepleegd. Omdat we een heleboel chauffeurs nodig hadden bijvoorbeeld. Uh, daar hebben we toen in één jaar uh, 2000 chauffeurs extra de sector in gekregen. Nou die konden het jaar daarna uh, weer uh, aan de kant gaan zitten. Cool. Het laatst binnen eerst ruit. Dus dat was een heel trieste zaak. Dus ik ben best wel blij en trots met wat ja. er nu aan de orde is. En, en wat is er precies aan de orde? Want over. Uh, hebben we minder verlies of hebben we echt winst? Of hoe gaat het nu? Nou, het eerste het wat gebeurd is, en, en daarom mag je trots in op zo'n sector, is dat er een. Uh, uh, ze zeggen we wel eens: don't spoil a good crisis. Er is in de afgelopen twee jaar enorm veel gebeurd in de bedrijven: uh, aan sanering, reorganisatie, meer efficiency. Ken je je kosten? Al dat soort zaken. Um, en ik. Ik vind het fantastisch zoals de transportondernemers in Nederland... Uh, wat dat betreft een bijdrage hebben geleverd aan het gezond maken van de sector. Nou, heel hard uh, op je kost werken en, en heel kritisch zijn en... over... Uh, waar investeer ik wel in, waar investeer ik niet in. En wat is er dan gebeurd met die vrachtwagens die stilstonden? Er nou, zijn er een heleboel van de markt uitgehaald. Uh, en uh, je ziet een deel nu terugkomen, maar het boeiende is ook... Dat een heleboel ondernemingen de situatie benut hebben. om als ze we weer uh, materieel nodig hebben. om dan gelijk weer het beste van het beste van nu. euro 5 is dan. Hè, de, de hele schone vrachtauto van nu bijvoorbeeld. om daar investeringen in te doen. Om in de warehousing, de logistiek. grote investeringen uh, te gaan. Dus er zijn hele ja. dappere ondernemers geweest. die in moeilijke tijden. de juiste dingen, denk ik, gedaan hebben. Maar vindt u het niet gek dat er een crisis voor nodig is. om ondernemers te laten snappen dat ze kostenefficiënt moeten zijn. en dat ze. U zegt, ik ben heel trots op ze, maar het is noodgedwongen geweest. Ja, kijk, als je kijkt naar de, de hele uh, uh, economie... Uh, voor de, de crisis die we meegemaakt hebben... Uh, die was zeer gericht op, uh, op dat consumentengedrag... Uh, reageerde op de markt, maakte behoorlijke winsten... En uh, dan ja, ga je ook wat makkelijker wat mensen aannemen. Ga je wat makkelijker nieuwe dingen doen. Dat zag je bij ons in de sector. Uh, of dan ging het over DAF of Scania. je had wachttijden van bijna een jaar voordat je materiaal uh, materieel uh, kon krijgen. Dat nou, Toen de crisis aan de orde was, was de vraag van... hoeveel wil je daar hebben? Ik lever het je morgen. Ja. Dus uh, je ziet dat uh, ondernemers reageren op de markt. Dat is ondernemerschap. Uh, maar de goede ondernemer uh, die zorgt voor zijn meerjarenstrategie... Uh, daar hebben we altijd hele goede Nederland gekend in alle sectoren, ook bij ons. Maar er zijn er ook een heleboel die goed geleerd hebben van de afgelopen tijd. Uh, als Gelukkig. We ja. Als we kijken naar die lichte groei waar u het over heeft. Hè, de, de, de positieve spiraal waar dat hopelijk in zit. Welke sectoren zijn dat dan het meest als je het over transport hebt? Kijk, als je binnen onze sector transport en logistiek kijkt. Dan, uh, dan zie je dat in de, de stedelijke distributie, moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk... het beleveren van winkels, uh, supermarkten, van de horeca. Daar zie je dat het weer beter gaat. Het is ook interessant om zo even over te praten over de personeelsvraag... en wat voor soort banen het zijn. Uh, in de afvalstoffenwereld uh, zie je uh, de vraag aan personeel toenemen. Uh, in de chemie moet je denken aan tankauto uh, transporten. Dat zie je nu toch weer uh, ook uh, in de lift. Dus het zijn een paar voorbeelden... Uh, en, en nationaal of internationaal? Wat, wat doet het het beste? Ook nationaal. Internationaal transport zie je dus ook. Wat meer vraag. Uh, maar als je dan nou vraagt over waar is de vraag op dit moment het grootst... dan zie je dat ja. dicht bij de consument. En dicht bij de consument zit hem in de stedelijke distributie. Bevoorrading supermarkten. Bevoorrading supermarkten, bevoorrading, noem maar op... wat we in de grote steden van ons land uh, zien. Dus zonder transport staat alles stil... Als er drie dagen een supermarkt niet beleverd is, hebben we in Nederland echt een probleem. Ja. Ja, dus uh, dat, dat zie je dan het eerste ook. Uh, da, daar zie je ook het eerste, zie je weer dat, dat de zaken zich herstellen. Nu is er in uw branche nog een probleem: dat zijn de gigantische hoge dieselprijzen. Die zijn geloof ik de afgelopen tijd met, met 20% omhoog gegaan. U vindt dat de overheid daarin moet optreden? Nou, geef, kijk, de laatste. Ik ben iemand die ook in de politiek bezig is geweest... onder andere als burgemeester van die mooie stad Eindhoven. Dus ik ken de, ik ken de politiek goed. En ik, het laatste wat ik goed vind is ondernemers die klagen... en vragen de overheid een handje op of zo. Wat ik wel beweer is het volgende. Je moet veel slimmer met elkaar optrekken. Overheid en bedrijfsleven. En als dit kabinet zegt public-private partnership... we moeten samen optrekken, ieder doet zijn eigen ding goed... Dan uh, vind ik het nodig om de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën aan te spreken. op laten wij wat slimmer omgaan met de dieselaxis. Ja, hoe, hoe gaan ze slimmer om? Kijk, als, de, als op een gegeven moment de, de tijdelijke uh, prijs van de diesel. dan moet je denken aan de olieprijs, die op een gegeven moment ineens om sky high gaat. Uh, Ga dan in zo'n periode. Wat milder om met je accijns. Er gaan een periode dat de dieselprijs wat omlaag gaat, gaat dat dan weer inhalen. Per saldo zal de staatskast hetzelfde innen, maar je gaat veel beter om uh, met de fluctuaties in de economie. En die ondernemer, die kan dat ook veel beter opvangen, want die heeft met zijn opdrachtgever heeft ook een dieselclausule. Ja, dus als de dieselprijs wat omhoog gaat, veer je mee in de prijs nou, waar, die je waarom krijgt. Waarom doet u er dan moeilijk over? Als we een dieselclausule hebben en een klant betaalt het toch. Waarom zou de ja, overheid... omdat ik nu hem... constateer, en dat zien we ook in onze conjunctuur-enquête, dat een heel groot aantal van onze ondernemers uh, niet uit de discussie komt met de opdrachtgever, omdat men die snelle stijgingen niet wenst te betalen. Dus ze tekenen er wel voor, rijdt, maar ze rijdt, betalen het en niet. En als jij niet rijdt, rijdt er wel een ander. Maar meneer ja. Sakkers, u, u weet natuurlijk toch... dat dit uiteindelijk uh, een, een fantastisch verhaal is voor de buren, maar dat het verder niks uh, gaat uithalen. Het kwartje van Kok heeft al bewezen... dat het voor het hele Nederlandse volk niks uitmaakt. Dus dan moet u met uw kleine sector natuurlijk uiteindelijk... hier niet voor aankomen waarschijnlijk. De sector transport en logistiek is topsector in Nederland verklaard. Absoluut. 750.000 <laughs> mensen. Maar zij gaan nu echt geen uitzonderingspositie. U zat, u zat geven. hier zonder kleren, zonder handschoenen, zonder uh, koffiekopje en alles. Als die transportsector er niet was. Daar dan dan moeten we, we toch, toch niet aan denken. Nee, maar wat ik wil zeggen is... Wij kunnen, overheid en bedrijfsleven, nog veel slimmer met elkaar... Ja. met die economische conjunctuurwisseling omgaan. Ja, omgeving. eigenlijk vindt u dat die, die, die, die lokroep die het kabinet dus daar heeft... over van, we moeten het samen doen... Daar vindt u eigenlijk van dat die gewoon helemaal niet waargemaakt wordt. Dat is toch het verhaal? Uh, nee, ik vind dat het kabinet die dat nu zegt... en ik zie hele goede dingen... want ik ben best wel positief over wat er op dit moment in Den Haag aan het gebeuren is... Uh, vind ik dat er nog kansen liggen. En dan moeten we de komende tijd maar aan de slag. En uh, u kunt erop rekenen dat ik in de komende paar maanden... met uh, Jan Kees de Jaren ja, en Frans Wekers aan tafel lijkt zit. Lijkt me heel verstandig, maar ik wil er en, ook een weetje om maken... dat een uh, accijnsverhoging, op de uh, verlaging op de diesel... dat dat echt een verre stap te ver is. Wat ik beweer is een slimmer omgaan met het innen van je ac accijns. Ja. Wat aan het eind van de rit voor de staatskas hetzelfde is... maar voor de sector een veel beter is. Heeft u daar een model voor? Uh, ik denk dat dat model niet zo ingewikkeld is. Dat, uh, dat zullen wij aan de minister gaan leveren. Hm. Maar denkt u dat uw eigen ondernemers... Als, stel je voor dat hij dat doet. Het gaat een beetje omlaag, die dieselprijs. En dan uiteindelijk als het beter gaat en die dieselprijs zelf gaat weer... En dan, dan moeten ze weer meer gaan betalen. Dat is het vervelende, dat pikt weer niemand. Jawel, jawel. ik ben ervan overtuigd als je dat uh, verhaal goed vertelt. Uh, kijk, uh, TLN heeft 85% van de markt als het gaat om de werkgevers in Nederland. We hebben die discussie wel vaker met onze leden ge uh, gevoerd. Ik denk dat ondernemers bijzonder verheugd zijn... Uh, met een overheid die zo slim met de economische fluctuaties omgaat. Hartelijk dank. U hoorde, Alexander Sackers. Voorzitter van Transport en Logistiek in Nederland. Het ging dus over... Eigenlijk best wel, nou ja, voor, voor ons in ieder geval onverwachte groei. Forse groei in de transportsector. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik wens u een zonovergoten augustus. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Ambachtelijk gemaakt ijs met biologische ingrediënten en in de meest bizarre smaken. De laatste die ik trouwens hoorde was al haringsmaak. Huh. Het wordt allemaal steeds populairder en dat was u vast al opgevallen in het straatbeeld. Uit deze week gepresenteerde cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat Nederland inmiddels maar liefst 600 ijssalons rijk is. En dat aantal groeit jaarlijks met zo'n 10%. Over de populariteit van ambachtelijk ijs en de onstuimige groei van het aantal ijssalons praten we met Luc Blok. Hij is meester in Luciano's ijssalon in Wassenaar en voorzitter van het Ijscentrum, en ons kennisinstituut voor ambachtelijk ijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Haringsmaak, zijn jullie gek geworden? Uh, nee, maar uh, dat heeft een ijsbereider gedaan om op te vallen. Je moet altijd uh, iets geks doen om op te vallen. En uh, met dit heb je weer de media een beetje achter je. En dan wordt er over je gesproken en dan komen de mensen weer in de En er ijs zijn ook nog mensen die het eten. Tuurlijk. <laughs> Goed. Nou, het is uh, nou, nu matig weer. Maar dat ijshalons oprukken als het een beetje mooi weer is, dat lijkt me logisch. Ja, uh, met mooi weer denken mensen aan ijs. Dus dan automatisch dan, dan, ja, dan kom je bij de ijsland terecht. Ja. Hebben jullie het heel slecht nu? Nee. Hoe nee. komt dat? Want oh, Het is toch echt uh, pokkenweer? weer. Ja, maar wij zijn, uh, Nederlanders zijn, die zijn een gewoon volkje. In de zomer eten we ijs, in de winter eten we pepernoten oh, en, ja? en paas, eten we paaseitjes. Nou, maar staat er net zo'n rij bij u dan wanneer het een snik heet? Nee, er is wel een degelijk verschil. Maar het, het is niet echt slecht. Kijk, uh, echt slecht uh, voor de ijsverkoop zijn gewoon de wintermaanden. En zomers wordt er altijd wel iets verkocht. Het zijn niet de topdagen die je zou verwachten. Tenminste, als het 30 graden is. Maar ik bedoel, er wordt altijd wel een ijsje gegeten. Ja. In het buitenland blijven die ijszaken vaak gewoon het hele jaar open. Maar u noemt al die winterperiode. In Nederland is dat eigenlijk amper zo, hè? Uh, klopt. Kijk, ja... Uh... In Italië zelf, daar zijn ook uh, zelfs uh, ijslossen die dicht gaan hoor, in, in, in de winter, uh, in de koudere plekken. Maar als het koud is, dan eten de mensen gewoon geen ijs. Hoe je ook je best doet, ja, s'avonds mm. na het eten wil je met ijs eten. Maar er zijn maar bitter weinig mensen die smiddags op straat lopen met uh, drie graden en zeggen van zo, ik ga eens lekker drie bolletjes ijs van nee. slag omnemen. Dus, dus in Nederland blijven we gesloten. Wat, wat doen al die ijsmanieren dan uh, in de winter? Uh, Degenen die het echt heel goed doen, die gaan de hele winter niks doen. Ah. Die, zijn, die gaan op uh, half oktober dicht. En, en de rest zit in de open. pepernotenhandel? En, nee, niet de pepernoten. Sommige die, uh, zitten in de oliebollen en sommige zitten ja? in de bonbons. Wat doet u? Oliebollen. U zit winters in de oliebollen. oliebollen. Geweldig. Wat is leuker? Oliebollen of ijs? Ijs. Ja, daar wil ik wel geloven. Want je komt tenminste niet stinken thuis, hè? Nou, dat is niet het ergste. Maar ijs is een prachtig product. Daar kan ja. ik helemaal mijn... Zegt u het maar, wat is de mooie smaak? Wat, wat, waar bent u trots op? Waar ben ik trots op? Op de smaken die we zelf uh, verzinnen. Ik zit met een clubje ijsbereiders en wij doen nogal veel, uh, noem het brainwraven. En we hebben uh, bastonje koekenijs verzonnen. We hebben Key West Lemon Pie. Stool... Wat is dat? Key West Lemon Pie? Ja, in Nederlands gewoon uh, citroentaart. Maar ja, geef het een <laughs> mooiere naam. <laughs> Key West yeah. Lemon Pie. En yeah. uh, dat, dat soort dingetjes. Yeah. Uh, we hebben dus uh, de, uh, stroopwafelijs. Uh, ver voordat een grote uh, concern dat op de markt bracht in de supermarkt... Uh, was dat al verzonnen bij, oh. de, bij de ijsbereiders. En Is het... Gignan Brici daar ook niet een heerlijke naam om ijs van te maken? Ja, maar dan snappen de mensen niet meer wat je gaat lezen. Nee, geeft... Wat voor dus, smaak het... moet dat zijn? Ja. Met het vorige ook niet hoor. <laughs> ja, iets. Je, maar... Het woordje lijm zit erin, dus je, je komt er waardig uit. Citroen. Is zo'n ijsje dan ook meteen 3 euro? 3,50? Wat, wat moet zo'n ijsje kosten met zo'n. Bijzondere smaak, zo'n stroopwatermaak. Nee, nee, dat is gewoon. Uh, uh, uh, dat is mooi misschien wel aan, aan, aan IJs. IJs is een betaalbaar product, relatief betaalbaar, laat ik het zo eerlijk zeggen. Uh, je hebt goedkopere en duurdere smaak om te maken. En ze gaan allemaal voor dezelfde prijs weg. Kijk, bij mij is een, een, een drie bolletjes ijs 2,80 euro. Uh, en dan heb je gewoon een, een behoorlijk groot ijsje. En het maakt niet uit of je nou je citroen of, of een pistas neemt. Pistas is bijvoorbeeld een 100% bron, de pistasnoot ja, dat is ontzettend duur. Maar ik, dat gaat voor dezelfde prijs weg als laat maar zeggen, een banaanijsje waar acht bananen in gaan. Maar wat, wat doet u eigenlijk? Maakt u een soort extract en voegt u dat toe aan een algemeen soort ijs? Of is het werkelijk... Uh, dat je die noten perst en, en, en, en fijn maalt en daar ijs. Maar hoe gaat dat? Uh, er zijn verschillende soorten ijsbereiders. Uh, ik zelf, uh, anders mag ik geen meeste ijsbereider zijn, staan iedere ochtend met citroentjes te persen. Ik ga iedere dag de Hollandse aardbeidjes staan we te ontkronen. We echt staan, waar? Ja, we staan, ik noem geen namen, maar we staan een hele, uh, hele dure chocoladesoort. Gaat er door de chocolade heen. Dat zie je echt. En, en dat zijn gewoon de in mijn ogen de topijssalons... waar dat soort dingen gebeuren. Waar je iemand ziet die dan inderdaad... gewoon s morgens 30 kilo aardbeien staat te, te, te ontkronen. Maar je ziet ze nu als paddenstoelen uit de grond komen. Hè? Die, die, die, die ijssalons, waarvan ze allemaal zeggen... ambachtelijk ijs, wat je maar moet afvragen... of dat ook echt zo is... Hoe zet je, is het zo makkelijk om een IJsselon te beginnen? Heb je de diploma's voor nodig? Wat moet je investeren? Vertel het eens. Helaas heb je niets nodig om een IJsselon te beginnen. Niets? Dat vind ik helemaal jammer. Nee. Je, je moet er een machine hebben om ijs te maken. Ja, nee, maar papieren. Uh, je hebt geen vestigingsdiploma's, niks meer nodig. Oh, geen papieren? Je, je, je, je, je stamt een pand naar binnen, je laat het inrichten en je... De, een beetje hetzelfde als een psycholoog. Kan je ook zo zitten. <laughs> ja, het, ja. Eigen, eigenlijk wel. Moet je, moet, ja. Zien. Uh, moet je toch psychologie gestudeerd uh, hebben? Nee hoor. Oh, uh, als je in een ijslon gaat beginnen, hoef je niks te kunnen, maar de klanten zullen je daarop afrekenen als je dus echt iets dramatisch neerzet. Okay. Uh, we hebben dus het ijscentrum in Wageningen en daar worden dus gedegen opleidingen gegeven om wel wat uh, moois neer, neer te zetten voor de klant. Maar je moet toch wel investeren in alle apparatuur, neem ik aan. Dus het is een behoorlijke investering in ijslon. Een, uh, be een uh, beetje ijsmachine kost. En hoe gaat dat? Kost, wat, ja? wat een beetje los... ijsmachine kost 25.000 euro. Nou, Dan heb je een ijsmachine, daar heb je een pasteurisatieketel, je hebt een vitrine, je hebt een slagroomapparaat. En, eh, voordat je ijslon staat, is je wel een anderhalf A2 ton verder. Maar ik, wat ik begreep had, dat was dat het een beetje vergelijkbaar was met de, met, de, met de bierbranche. Dat een heleboel van die apparatuur al door de, de leveranciers zeg maar, geleased werd. Dus dat je eigenlijk ook helemaal dat geld niet op hoeft te brengen. Uh, je moet het uiteindelijk toch betalen. Lease mm -hmm. is ook een betalingsplan ja. natuurlijk. Uh, je, uh, je krijgt niets. Je krijgt nog, nog een theelepeltje in de, in de ijsbranche. Je moet alles zelf aanschaffen. Maar het, uh, ja, je zaak wordt als je wil ingericht, maar je moet het toch wel zelf ja. uit, je, Zit uit je eigen probleem Zitten er nou veel beunhazen bij? Die, die echt zeggen ja, dat, ze, dat ze ambachtelijk ijs maken... maar dat ze gewoon nou ja, alle, alle vaste ingrediënten die je al hebt... en daar nog een smaakje aan toevoegen... en het dan als ambachtelijk ijs verkopen? Ja, als ik eerlijk ben, als je ijs zelf maakt... dan ben je een ambachtelijk ijsbereider. En of je dan nu iets met doet met een essence... of dat je het doet met uh, verse bananen, ja, dat is... De klant die rekent je daarop af. En dan, ja, wie ben ik om dan te zeggen dat iemand geen ambachtelijk ijsbereider is... als diegene smorgens wel zijn ijsje staat te maken en zijn mix staat te maken... en alleen hij gooit er in plaats van bananen gooit er een hij ja, er U een, zegt de een goede, de goede blijven toch wel uh, over Maakt u drop ijs? Nee. Waarom niet? vind lekker. Ik hou niet van drop. Als <laughs> u daar niet heel kunnen wij het niet krijgen. Uh, bij mij in de zaak maak ik het uh, niet zo vaak. Laat ik het zo zeggen. En ik zeg nee, maar ik, uh, ik heb uh, 31 bakken in mijn vitrine, maar ik maak 70 smaken per jaar. En drop komt af en toe wel eens langs. U hoorde Luc Blom, meester ijsbereider van lucianus in Wassenaar. Hartelijk dank voor uw komst. En na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met de vraag of er nog toekomst is voor de markt in Nederland. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Goedemorgen, een enorme environmental disaster is in progres... Zee-turtles en dolfijnen zijn dood in de area. Ruim een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon... vlak voor de Amerikaanse kust. Het werd de grootste olieramp in de geschiedenis. When we heard about the people were really scared. Honderden miljoenen liters olie spoten de oceaan in. Het zijn dus bedreigde dieren.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 En nou weer verloren, jongens. En niet met die Franse slag. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Macro Mega Mania. Rode watermeloenen. Nu zes stuks voor 9 euro. Dit is Radio 1.